Zaterdag zon, maar ook kans op een bui. En dan ongeveer 23 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Vier files door werkzaamheden. De A6 Lelystad naar Muiden tussen Almere Stad West en de Hollandse Brug, twee kilometer. De A9 Alkmaar naar Amstelveen tussen Knoop met Raasdorp en Bad Dorp ook twee. A27 Breda naar Gorkum tussen Werkendam en de brug bij Gorkum, 3 kilometer. A58 Breda naar Tilburg tussen Bavel en Gilsen, 3 kilometer. En de A76, geleen naar Heerlen, is tussen Nut en het knooppunt ten esse dicht. Dat komt door een ongeluk. En dit was de verkeersinformatie. Ik ben geboren tussen bossen en zand. Dat heb ik in Drenthe weer teruggevonden. En mijn werk hier kan ik helemaal zelf inrichten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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Chris Keijner. Vorig jaar interviewde ik onderzoeksjournalist Andrew Feinstein. Hij verdiepte zich 15 jaar lang in de internationale wapenhandel... en schreef daar een dik boek over. Zelf noemt Feinstein de JSF daarin het duurste jachtvliegtuig ooit... Het andere citaat komt van een gepensioneerde luchtvaartingenieur van het Pentagon. Die zei over het vliegtuig... A total piece of crap. De Partij van de Arbeid mag dat boek best even lenen. Goedenavond, welkom bij het Oog op donderdag. De zomerflirt in Den Haag. Wie probeerde nu eigenlijk wie te verleiden? Zometeen onze verslaggever Joost Vullings daar. En wie doet het in Syrië met wie? Zijn het Syrisch nationale leger, de oppositie en de djihadisten... Ook, uh, tegenover, staan die ook tegenover elkaar of wordt er samengewerkt? En hoe zal de Hoge Raad morgen beslissen... over de verantwoordelijkheid van Nederland in Srebrenica... Dat en de Europese culturele hoofdstad en Giovanka live hier in de studio... zometeen na de nieuwsoverzichten van vandaag. Donderdag, 5 september. Ja, de zomerfleurt. Wandeling langs het strand, het klinkt als het begin van een mooie romance. Maar de vakantieliefde tussen VVD, Partij van de Arbeid en D66 kwam nooit tot bloei. En nu ontkennen alle partijen dat er sprake was van een vrijage. Het had helder zijn dat er vanuit het kabinet, nog vanuit de coalitie... initiatief is genomen om partijen toe te voegen aan de coalitie. Ik ontken dat de coalitie het initiatief hebben genomen... om partijen toe te laten treden tot de coalitie. Ik herken me niet in het beeld zoals dat nu geschetst is. Ik geef alleen aan dat er gesproken is over de rol van D66. Niet alleen het afgelopen jaar was die constructief, maar ook in de toekomst. En nu het avontuurtje op straat ligt... reageren alle andere partners die voor een zomerromance in aanmerking kwamen chagrijnig. Is het waar om te beginnen? Wie heeft het initiatief genomen? was de premier op de hoogte. Blijkbaar komen ze er nu ook achter dat het niet werkt. Dus dit is een beetje een wanhoopsdag. zorgen dat de plannen die er nu zijn verbeteren, zodat we de crisis kunnen oplossen. En niet voortdurend met elkaar op het strand of waar dan ook gaan lopen over hoe dit kabinet overeind gehouden moet worden. Kortom, een zomerflirt met een staartje. Maar er was ook goed nieuws voor het kabinet. De Partij van de Arbeid staakt het verzet tegen de JSF. En daarmee verdwijnt een hoofdpijndossier als sneeuw voor de zomersom. Het zal overigens nog wel even duren voordat de eerste JSF vanaf Nederlandse bodem zal opstijgen. Ze moeten uh, Donberg nog uit de fabriek komen. Er wordt nog steeds getest met dat toestel. Dus het duurt zeker nog vijf jaar voordat bijvoorbeeld in Nederland een echte eerste eigen JSF uh, door de lucht zal vliegen. Een ravage na een kettingbotsing in Kent in het zuidoosten van Engeland. In dichte mist tijdens de ochtendspits botsten binnen tien minuten ruim honderd auto's en vrachtwagens op elkaar. One witness said he could hear car after car crashing behind him. The sound of cars hitting each other went on for 10 en Er vielen geen doden en dat is volgens de politie een klein wonder. We have over 70 walking wounded. You will have seen those, uh, those injuries, those people walking around. Uh, and when you see the magnitude of, of the impact of some of that, that is a miracle, quite frankly. Gisteren ophef over poep in het vlees van Slachterijen. En nu wordt weer gemeld dat er gesjoemeld wordt met het vlees dat het beter leven kenmerk heeft. De consument verliest alle appetijt voor een stukje bief of carbonaatje. Ik geloof dus ook niemand meer, hoor, met al die keurmerken. En, nee, niet dat ik bijna geen vlees meer. Sowieso ben ik geneigd minder vlees gaan eten met heel veel berichten de laatste tijd. En uh, ja, dat met de plofkip en van alles. De meeste dromen zijn bedrog, maar weten we sinds Marco Bossato. maar dat liedje zal koning Willem-Alexander vast niet in zijn achterhoofd hebben gehad... toen hij het eerste droomboek in ontvangst nam. Daarin staan 300 dromen voor de koning. Hier heb ik een Nederlands meisje getekend... die samen met een Turks meisje een oud-omertje helpen een leuke dag te bezorgen. En mijn droom is dat Nederland in de toekomst samen goed voor elkaar zorgt in goede harmonie. En de koning hoopt dat het dromenboek niet alleen een inspiratie voor hem zal zijn.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 En Euboud de Jong liet zich inspireren door de krant van morgen. Vijftien nou, zwaar gestoorde Nederlanders vormen een permanente dreiging... voor het Koninklijk Huis, landelijke politici en andere hoogwaardigheidsbekleders. Dat nieuws staat in de Telegraaf. De ernstig verwarde mannen worden 24 uur per dag in de gaten gehouden... door een team van politie, maje, en zorgprofessionals. Gevreesd wordt dat ze op elk moment gewelddadig kunnen worden. De vijftien gevaarlijkste personen... Idioten, zoals de Telegraaf ze noemt... zijn de afgelopen jaren geselecteerd uit zo'n 300 mensen... die volgens deskundigen een gevaar zouden kunnen vormen. Het permanent in de gaten houden van gevaarlijke gekken... wordt de standaard aanpak van de toekomst. De ministers op Stelte van Justitie en Schippers van Volksgezondheid... vertellen de Tweede Kamer er morgen meer over. De stad Den Haag wil mogelijk een rechtszaak aanspannen tegen het kabinet... om bezuinigingen tegen te houden aangekondigde bezuinigingen van de Rijksoverheid op huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging zijn in strijd met de gemeentewet en internationale verdragen, zegt de gemeente Den Haag. Die heeft juridisch onderzoek laten doen. Met een mogelijke gang naar de rechter lijkt het verzet van de gemeente tegen de bezuinigingen een nieuwe fase in te gaan. Gemeenten hebben zich van meter aan verzet tegen de forse kortingen die in 2015 ingaan. Volgend jaar, volgend jaar al krijgen ze 89 miljoen euro minder voor thuiszorg. Maar ze moeten wel dezelfde taken uitvoeren. Staatssecretaris Van Rijn zegt dat gemeenten de gaten kunnen vullen... met de inzet van familie en buren. Wethouder Klein weet zeker dat dat niet lukt. Den Haag heeft nu al 79.000 mantelzorgers. Hoeveel meer kunnen dat er worden? Trouw schrijft over het afkalven, afkalvende imago van vlees. In diepvrieslasagne zit stiekem paardenvlees. In kip- en rundvlees zit vaak het RSBL en zien dat bepaalde antibiotica kan afbreken. En Deze week werd bekend dat er in veel vlees poepbacteriën voorkomen. Maar ook, u hoorde het net ook, dat veel zogenaamd diervriendelijk vlees dat helemaal niet is. De Tweede Kamer reageert geschokt en wil opheldering van verantwoordelijk staatssecretaris Dijksma. En voor Dijksma komen de berichten niet helemaal uit de lucht vallen, schrijft Trouw. Begin deze week kondigden ze al maatregelen aan. En dat was weer een reactie op een rapport van de voedsel- en wareautoriteit over slachterijen. Waar dus van alles mis is. De NVWA zegt dat er iets drastisch moet veranderen. Opvallend is de hardnekkigheid van de problematiek van toezicht en handhaving in de slachtplaatsen. Schrijft de NVWA in een rapport. De nieuwe president van Iran, Hassan Rouhani, heeft in een opmerkelijk gebaar de Joden een gelukkig nieuwjaar, Rosh Hashanah, gewenst. Dat meldt het Nederlands Dagblad. In Iran wonen zo'n 9000 Joden. Nergens in het nabije oosten, zoals het ND het Midden-Oosten noemt, is de Joodse minderheid zo groot als in Iran. De gelukwens is opvallend, omdat zelfs Persische koningen nooit zo'n boodschap lieten uitgaan. Rouhani's voorganger, Ahmedinejad, wilde Israël nog van de kaart vegen en noemde de holocaust een mythe. Iran-kenners nemen aan dat Rouhani zich zo welwillend wil opstellen tegenover het Westen. Hij spreekt later deze maand de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. Ahmadinejad gebruikte die VN-top vaak voor tirades tegen Israël en Amerika. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Morgenmiddag weten we welke Nederlandse stad de Europese culturele hoofdstad 2018 wordt. Maastricht, Eindhoven of Leeuwarden? In december prezen Felix Meurders, Frits Spits en Elske de Wal hun stad muzikaal aan in het oog. En vanavond mogen ze nog één poging doen om de jury in één minuut te beïnvloeden. Felix Meurders, goedenavond. Goedenavond Chris. Je bent geboren in uh, Maastricht. Waarom moet de jury voor jouw stad kiezen? De tijd gaat nu in. Nou, kijk, als je naar Maastricht rijdt, je komt er binnen over de Kruisberg, aangereden, dan zie je meteen een stad liggen. Je ziet een stad aan de Maas, je ziet allerlei uitingen van de oudheid, uh, van, van uh, jeugd, want er zijn veel studenten. Het is gewoon een gezellige stad, je, je baant je even in het buitenland. En als je het nou vergelijkt met Eindhoven of met Leeuwarden, laten we wel wezen, dan valt die vergelijking toch... Duizend keer uit in het voordeel van Maastricht. Daar komt bij dat Maastricht het niet alleen doet. Maastricht doet het samen met de Euregio, zoals het daar heet. Met LUIK, met Aken. Met Tongeren, met Hasselt. Eh, en natuurlijk ook nog eh, gemeentes in Limburg zelf. Heerlijk, kerkraden, geleen Kortom, er eh, broeit wat. En iedereen betaalt eraan mee. En het is niet zo'n gigantisch budget dat Eindhoven heeft. 140 miljoen. Nee, Maastricht besteedt al 100 miljoen aan. De mensen in Maastricht zijn alleen nog maar bang voor Leeuwarden. Vanwege de Friese taal daar. Dat zou dus een grote concurrent kunnen zijn. Maar voor de rest, Maastricht wordt het. En is dat laatste waar? Bang voor Leeuwarden? Ja, dat is absoluut waar, ja. Oké. Okay. Nou, spannend. Ja. Dan gaan we horen ja. hoe Elske de Wal het straks doet. Dankjewel, Felix. Dag. Tjes. En hier in de studio inmiddels Jovanka. Goedenavond. Ja, Welkom. Goedenavond. Je hebt uh, drie man bij je, dat wil zeggen twee vrouwen en één man. Ja. Die, wie heb je bij je? Ik heb oh. Dami Collazoli op gitaar en op vocals, Tahira Sabay en Lotte Zekhuis op vocals. En ik neem aan dat die. Ook meedoen op jouw nieuwe album, Satellite Ja, het valt dicht. Deze twee meiden sowieso. Ja, ja, ja, ja, ja, okay. ja, dat komt op 17 september uit. Daar gaan we het straks over hebben. Komt, wat je nu gaat spelen, komt dat ook van die plaat? Ja, How Does It Feel. How does it The feel? very stripped down night version. <laughs> Jovanka, How Does It Feel. When I bathe And I know my place I Show my affections I thought we had a promise made Been feeling this feeling La la la la la la Jovanka, how does it feel, the stripped-down night version? Kan je nagaan hoe dat op de plaat gaat klinken. Straks meer Jovanka. Nu, vier muren, twee mannen en geen getuigen. Recept voor een Haags dagje puzzelen. Bood D66-leider Alexander Pechtold zich nu aan om mee te regeren? Of was het halbe Zijlstra die heimelijk op zoek was naar steun voor het kabinet? Of ligt de waarheid, zoals zo vaak, ergens in het midden? Dag Joost Vullings in Ja, ja al ook, ah. Ja, jij uh, hebt daar de hele dag uh, natuurlijk uh, gekoud en alle stukjes aan elkaar gelegd. Wat is het beeld... Ja, uh, het, het beeld blijft toch, je zei het zelf al... Ja, twee mannen hebben in een Kamer gesprek gehad, zelfs twee gesprekken... en hebben na afloop van die gesprekken een totaal andere perceptie... van wat er heeft plaatsgevonden. Zeg maar gerust dat de verklaringen haaks staan op elkaar. En dat is op zichzelf natuurlijk een spannend gegeven... maar ook buitengewoon frustrerend. Want heel vaak is het in Den Haag zo dat mensen net iets anders... Uh, een beleving hebben van wat er gebeurd is. Maar ja. dan kan je het altijd wel rijmen door de partijpolitieke bril. Maar op het moment dat verklaringen haaks op elkaar gestaan staan dan word ik toch altijd wel een beetje ongemakkelijk. Want dan kom je snel tot de conclusie... één van de twee partijen, of wellicht zelfs beide... zijn aan het liegen. Ja, En dat is natuurlijk nooit leuk eigenlijk. Ik bedoel, het moet wel een beetje sportief blijven... vind ik dan altijd maar Daarvoor ja, ja, voor journalisten natuurlijk... voer voor, voor uh, heel erg veel denkwerk. Waar, waar zaten de ongeruimdheden, wat jou betreft? Ja, eerst bij de, bij de coalitie. Daar, daar, daar hoor je van, nou, in dat eerste gesprek... tussen, tussen Alexander Pechtold en Halber Zijssel van de VVD... dat Pechtold out of the blue met het idee kwam van... Uh, ja, wie weet kan ik wel met mijn partij tot de coalitie toetreden... en dan zorg ik dat uh, het CDA ook meekomt. Nou, en dan is het verhaal dat Haber Zelstra niet wist wat hij hoorde... klapperde met zijn oren, uh, uh, maar daar toch wel over is gaan doorpraten. Vervolgens na het gesprek uh, de premier heeft gebeld... Mark Rutte van, ja, wat moeten we hier nu mee? Uh, vervolgens ook met Diederik Samson heeft gebeld... van, ja, hier moeten we, uh, ondanks dat we het niet zien zitten... toch wel serieus op reageren, want Pechtold is belangrijk voor ons. Maar vervolgens, als je dan gaat doorvragen over... Oh, oké, okay, toen zijn ze met z'n vier in het torentje zitten, Mark Rutte. Uh, Vicepremier Lodewijk Asscher en Halber Zelstra en Diederik Samson. En dan hmm. blijkt dat ze er heel lang over gesproken hebben. Over uh, dat orenklapperende, ja. malle idee van En dat ze, dat ze ook wel dan uh, toegeven dat, dat ze hebben verkend of het staatsrechtelijk wel kan. Hmm. Nou, dat is toch gek als je dan uh, aan de ene kant uh, mij wil doen geloven dat ze het een heel gek voorstel vonden en het allemaal niet aan wilden. En vervolgens hebben ze het heel lang verkend. Dus hmm. dat, daar, daar, daar, dat zit niet helemaal lekker. Daar vringt iets. En wat vringt er bij D66 zoal? Nou, dit, dit nieuws kwam, kwam dinsdag al op in de, in de in de column van, van Paul Jans in de Telegraaf. Dus we zijn er ook al vanaf dinsdag mee bezig. Nou, vanaf dinsdag heeft, als je er gewoon naar vroeg bij D66... hebben ze het kaart ontkend van, ja, wat, wat denk je nou echt dat, dat wij dat gaan doen? En dat we dan ook nog eens ministerposten gaan noemen. Wil dit, dit is het teken dat het kabinet in paniek is, dat ze, dat ze in doodsangst zijn. Uh, nou, dat op zich kan je dat, is dat een sluitende verklaring. Maar vanmiddag rond het werd Pechtel dus met de camera en microfoons bevraagd. En toen maakte hij een buitengewoon ongemakkelijke indruk. Hmm. Uh, hij ontkende het ook niet meer. Nee. Met allemaal van die bekende politieke frases dat je denkt, nou ja, je hebt iets te verbergen. Ik herken je... mij niet in dit beeld. Ja, ja. Nee? Het was ja. opvallend, trouwens, Rutte in het begin van de uitzending in die quote dat hij zei van: uh, Ik ontken dat de coalitie het initiatief heeft genomen tot gesprekken. Ja. Nou ja, dat, dat klopt misschien wel, maar ze zijn er uiteindelijk, denk ik, toch wel op ingegaan. Maar goed, uh, en later in, in de middag aan het eind van middag... kwam het geluid van: ja, kijk, je moet je voorstellen, we hadden daar een gesprek en de onderhandelingen tussen de coalitie en D66 en GroenLinks om een deal te sluiten, die waren eigenlijk stuk. Gelopen, dus dan kom je in zo'n gesprek van nou, stel dat het in de ka Eerste Kamer ook misgaat. Wat voor scenario's zijn er dan? Ja, En dan is natuurlijk een van de scenario's naast bijvoorbeeld een soort gedogen is toetreden tot het kabinet. Hm. Dus toen is er wel weer toegegeven dat er over gesproken is. Maar niet dat, dat dat gesprek ooit begonnen is. Dat iemand de intentie had aan het begin van het gesprek om uh, tot over toetreding te gaan praten. Nee. Maar als ik jou zo hoor, dan klopt het verhaal van D66... nog net ietsje meer niet dan dat van de coalitie. Nou ja, kijk, ik, maar goed, dat is natuurlijk... Ik heb het ja, idee we dat nu dat, lekker interpreteren. Ja, ik heb ja. het idee dat Alexander Pechtel erover begonnen is. Uh, inderdaad, door wellicht Halbe Zelstra een soort voorzet gaf... waardoor hij dacht, nou ja, dit is een optie. Uh, maar dat Halbe Zelstra veel serieuzer erop heeft gereageerd... dan die die, hij uh, ons doet, uh, doet geloven. Dat het uiteindelijk gewoon echt serieus is, is afgetast. Hmm. Maar dat men toch tot de conclusie is gekomen... Uh, dat men het niet wil. En dan heb ik persoonlijk het idee dat vooral de PvdA het niet wil... en dat het VVD-kamp het serieuzer in wil onderzoeken. Ja, want uh, de, de, de verklaringen van uh, de beide coalitiepartners... Klop, kloppen die met elkaar, wat VVD en Partij van de Arbeid erover zeggen? Nou, er is ook, er, uiteindelijk is er nog een laatste gesprek geweest... tussen Alexander Pechtold en Diederik Samson. En vanuit de PvdA hoor je dan van... ja, dat, toen hadden we, uh, nadat we in het torentje bij elkaar hadden gezeten... en het idee hadden verworpen... Ja, toen moesten we dat natuurlijk netjes aan Alexander Pechtold tot gaan uh, vertellen. En dat is natuurlijk hartstikke pijnlijk. En toen bleek dat hij nog een gesprek met Diederik wilde. Nou, dat hebben we maar gedaan als een soort ja, nette nabehandeling. Want hij is, heeft immers een blauwtje gelopen in, in, in, de, mm -hmm. in de ogen van de coalitie. Maar aan de andere kant denk ik van ja, wie weet zit het eigenlijk wel zo... dat de VVD er wel oren aan had, maar merkte in het torentje... dat Samson het niet wilde, dat ze tegen Pechtold hebben gezet... ja, wil je het bereiken, dan moet je misschien toch nog even... Met, met Diederik gaan praten en hem overhalen. Maar goed, dat is dus uh, toch misgegaan Wat daar. voor de VVD was het eigenlijk wel een leuk ideetje. Inhoudelijk liggen ze natuurlijk met D66 meer op koers dan met de Partij van de Arbeid. Nou nee, ja, precies. Kijk, de, het sociaal akkoord... Uh, dat, dat heeft de, de Partij van de Arbeid inhoudelijk veel gebracht. Uh, het woonakkoord ook. En je ziet dat bij al die akkoorden... het inhoudelijk voor de Partij van de Arbeid beter uitpakt. Dus wat dat betreft kan je zeggen... werkt die minderheidsconstructie voor de Partij van de Arbeid best goed. Ja. En de VVD levert telkens in. En ze gaan nu die onzekere periode in... waarin al die wetsvoorstellen... die voor de zomer uh, door de Tweede Kamer zijn gekomen... nu in de Eerste Kamer belanden. Dus ja, het was misschien wel een kans... om het ja. toch maar eventjes in de zomer te regelen. Dus waar ging het nou eigenlijk allemaal over? Ik bedoel, is het, is het uh, voer voor, uh, voor ons... om weer leuk uh, zeven minuten over te praten... of gaat het echt ergens over? Nou ja, beide. Het is natuurlijk hartstikke leuk zo'n dag puzzelen. Ja. Uh, ondanks dat je af en toe wel eens denkt... Van, nou ik, ik word echt helemaal uh, bij de neus genomen. Uh, maar goed, je merkt wel dat op zo'n dag... dat dus er een spanning ontstaat tussen de coalitie en D66. Ja, laten we wel wezen, die partij is... Gewoon heel belangrijk in de Tweede Kamer maar vooral ook in de Eerste Kamer dus door het uitlekken hiervan is voor beide een pijnlijke situatie ontstaan kijk sommige mensen denken nou Pechtold die, die heeft lopen bedelen om een baantje nou dat is voor Pechtold niet leuk Anderen zeggen je ziet het nu die die, die die coalitie doet wel zo stoer maar ze doen het in een broek voor de Eerste Kamer en proberen het voordat het allemaal in de Eerste Kamer komt toch nog even te ja, het, het kabinet ja. dat is voor beide natuurlijk niet leuk en daarom gaan ze natuurlijk ook beide ontkennen maar in die ontkenningen geven ze schouderduwtjes aan elkaar en dat is, dat is natuurlijk niet goed voor de relatie maar maar wat het, wat het eigenlijk voor mij aangeeft... is inderdaad dat, die, die, die, dat dit minderheidskabinet in de Eerste Kamer... Nou, dat, dat zit er nu bijna een jaar. En je ziet dus, nou dat kunnen we wel zeggen... de coalitiepartij, het kabinet, hebben het onderschat, de gevolgen. Er, is, er komt een dynamiek op gang die niemand had voorzien. Maar dat is kennelijk ook bij de oppositie men daar moeite mee heeft. Dus dat beide partijen, op het moment dat het hoe dan ook... in een gesprek opkomt van zullen we ja, een, tot een oplossing komen... dat beide er oren naar hebben, hoewel het dan mis is gelopen... om, om, om het kabinet uit te breiden. En dat geeft toch wel aandacht... Dat zowel dus de oppositie als de coalitie. deze hele situatie met die minderheid in de Eerste Kamer eigenlijk allemaal buitengewoon. Ja, uh, zeggen, uh, onwendig vinden. En misschien ook heel weinig vertrouwen in hebben. En geen idee hebben hoe het, uh, hoe het gaat aflopen. Maar ja, aan het eind van de dag uh, is wat mij betreft de, de, de conclusie dat, dat zelfs ja, flirten wordt vaak als onschuldig gezien, maar je ziet dit zelfs een zomerse flirt, ook in de politiek kan heel gevaarlijk zijn, zeker als die uitlekt. En voor ons wordt het er alleen maar leuker op in Den Haag. Dankjewel Joost. Zeker. Giovanka staat hier weer met haar uh, twee vrouwen en één man. Ja, uh, met mijn twee vrouwen en mijn één man. <laughs> <laughs> uh, verder zei ik al dat op 17 september je nieuwe plaat uitkomt. Ja, hij S komt eigenlijk op de 20ste oh, in de winkels, okay. maar op 17 heb ik mij Release party in de North Sea Jazz Club. Kijk, dat bedoel ik. Ja. Dat is dan toch de belangrijke Juist. datum. Uh, satellite Love. Ja. En je vorige album was uit 2010. Doe mm -hmm. je altijd lang over een plaat? Of is dit voor jou eigenlijk? Nee, normaal? nou eigenlijk. Um... Ja, nee. Ik, ik heb er nog maar drie gemaakt. Dus om nou de hele tijd over altijd. altijd ja. Ja. Dus ik kwam in 2008 uit en toen in 2010. Want je dus... maakt dan hem in 2009 en dan komt hij in 2010 uit. En nu wilde ik gewoon echt heel graag uh, eventjes uh, de tijd ervoor nemen. Dat heb ik hmm. gedaan. En wat, wat heeft dat opgeleverd? Wat kan je erover zeggen? Maak ons vast even enthousiast. <lacht> het is... Um, oh ja, dat moet je, vooral op de release zal je dat heel erg zien. Het is echt een plaat met heel veel dynamiek. Het gaat alle kanten op. Dus het ene moment is het heel erg uh, ja, melancholisch en Heel sferisch en heel spacey. En op andere momenten is het heel ja sterk uh, ritmisch. Mm. Um, dus heel veel verschillende kanten. Het is een beetje een rollercoaster, zoals Dorothy in the Wiz. Of, of een beetje Alice in Wonderland, dat je van wereld in wereld komt. Maar wel allemaal in een soort warme sound van de 70s, Omdat ah. ik gewoon een nostalgisch mens ben. En dat is jouw muziek, dat de is 70's. Muziek. Ja, ja. Okay. En wat wordt het nu? Welk nummer? Nu wordt het weer een very stripped down late night version. <laughs> van een nummer dat uh, Lockdown heet. Jovanka Lockdown. Yes. Mm. Are you ready to vibe? Are you ready to party with us? Mm. Alright. Come on. You gotta get the vibe to look into this die And do it You gotta get the vibe to look into this life And do it Something in the rhythm Makes me wanna get down Wouldn't wanna stay behind I can feel the bubbles setting me on fire Tickle me and free my mind Need no invitation for this celebration The secret code is cosmic love Slay to divide, right is the night We welcome you into the zone You gotta get the vibe to lock into this life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 Into the night, don't look into the snow. You gotta get the drop, gotta get into into the vibe. And do it. You gotta get the vibe, to look into it it. Get the sky. And do it. Gotta, gotta get, it the the get into the vibe, lockdown. gotta get into the vibe, lock down. Gotta get into the vibe, gotta get into the vibe, lock down. Gotta get into the vibe, gotta get into the vibe. Gotta get into the vibe, got to get the vibe. You Op 17 september dus de release party van Satellite Love. En als ik dit nummer goed begrepen heb, dan zijn we allemaal uitgenodigd. Terwijl de leiders van de G20 bijeen zijn in een mooi paleis in Sint-Petersburg... gaan wij het hebben over de strijdende partijen in Syrië. Want we hebben het leger van Assad aan de ene kant... de door het Westen gesteunde oppositie... en dan zijn er ook nog de jihadisten door sommigen... met name in Amerika gemakshalve al Al-Qaeda genoemd. Hoe liggen die onderlinge verbanden? Ik vraag het aan Lex Runderkamp, die net terug is uit Syrië... en aan Syrië-kenner Leenders, lector internationale betrekkingen... en Midden-Oosten studie op King's College in Londen. Goedenavond. Reinoud Leenders hier in de studio. Lex thuis. Goedenavond, Lex. Goedenavond. goedenavond. Ja. Ja. Thu ne thuis? Ja. ja, thuis. Meneer <laughs> Leenders, uh, om met u te beginnen. U hebt veel onderzoek gedaan in Syrië. Um, kunt u ons schetsen hoe het land op dit moment verdeeld is? Wie heeft het waar voor het zeggen? Um, goedenavond. Goedenavond. Um, ja, dat, uh, om, dat kan een heel ingewikkeld verhaal gaan worden. Maar uh, in feite... Waar we, het, waar we nu tegenaan kijken is dat het land erg gefragmenteerd is. De, het noorden voornamelijk, uh, staat uh, voornamelijk onder controle... van, van salafistisch jihadistische uh, rebellengroepen. Uh, waar er verschillende van zijn, waaronder... Die Al-Qaida-achtige groepen, Jabhat al-Nusra... Mm -hmm. die zitten voornamelijk in, uh, uh, in Idlib, de grens van uh, Tur Turkije, in Akar. In Afgelopen maart uh, hebben ze de, Akar, de stad Akar, uh, in handen ge gekregen. Um, en ze zitten aan de kant bij uh, Deirazur. En waar nou, is dat? Um, aan het de oosten, de aan de aan die, uh, noordoosten, aan de Noordoen. Irakse grens. Mm -hmm. Um, dan heb je, als je een stukje naar zuidelijker gaat... dan heb je het in feite over allerlei verschillende militiegroepen... en brigades en hoe ze zich uh, noemen mogen. Uh, honderden, soms lokaal, uh, soms met, uh, met nationale uh, ambities. Um, maar velen daarvan uh, staan, vallen onder de paraplu van het vrije Syrische leger... Mm -hmm. Uh, en dan, die zitten, zijn ook uh, sterk in Dara... waar de, de opstand eigenlijk begon hè, in, uh, in maart 2011. Um, de rest van het land staat uh, onder de controle nog van het, van het, uh, van het regime... Uh, ja. met wat uitzonderingen na, zoals de buitenwijken van uh, Damaskus. Ja, nou, nou zei ik in de inleiding al... Uh, door sommigen wordt die hele jihadistische oppositie... dus die mensen die vooral het noorden in, in handen hebben... al in één adem genoemd met Al-Qaeda. Klopt dat eigenlijk of is dat veel gedifferentieerder? Nou ja, zoals ik eerder zei, de, de, de, de salafistische, jihadistische en die combinatie, die hebben, controleren grote delen van het noorden. Ja, maar, maar wordt, wordt is, is dat één op één hetzelfde als Al-Qaeda, zoals sommige mensen denken? Of. Um, dus er zijn duidelijke banden met uh, met met Al Qaeda en dan hebben het voornamelijk over Jabhat al-Nusra en de de islamitische revolutie in in in Irak. Mm. Uh, daar zijn banden mee met met met Al Qaeda en ze hebben uh, delen ook het, uh, het het het het gedachtegoed. Maar goed, er zijn andere uh, salafistische groepen die dan weer niet uh, bij het Al Qaeda gedachtegoed zich daarbij aansluiten. Dus ja. het is, is, is gecompliceerder dan dat, maar tegelijkertijd is er wel degelijk een, een, een Al Qaeda gedachtegoed aanwezigheid in, in het land. Ja. En, en Lex, um, als je daar in Syrië zelf bent, zijn dat dan, uh, zoals meneer Leenders het nu schetst, zijn dat Hele duidelijke uh, scheidslijnen tussen gebied wat het een en ander controleert, of loopt dat ook erg door elkaar heen, wat, wat bijvoorbeeld het Syrisch Vrije Leger en aanverwante groepen en, en de jihadistische groepen controleren? Het loopt heel erg door elkaar heen. Um... Met name de al qaeda achtige noem jij ze maar. Ze uh, uh, staan onder leiding van een meneer Baghdadi. die de rechterhand is van de opvolger van Osama bin Laden. Mm -hmm. uh, uh, Al-Zuwairi, die naam ken, kennen we misschien ja. uit, de, uit de pers. de huidige baas van Al-Qaeda. De, ja. uh, de Egyptenaar, ja. Die had een rechterhand, of heeft een rechterhand. die is naar Syrië gegaan en mm -hmm. heeft daar de ISIS opgericht. de Islamic State of. Uh, Irak en de Sham, dus dat is de Levant, dus Libië, Syrië, Jordanië, dat soort gebieden. Uh, dus de rechterhand van de topman van Al-Qaeda, ja. die, die voert operaties uit in, in, in Syrië. Dus er is een hele directe link. Ja. En de vlag van Al-Qaeda, die Herkenbaar is, zal ik maar zeggen, voor als je, als je daar even, naar, even goed op Google alleen al de vlag gebestudeerd, heb je hem snel door. Daar staat namelijk één heel herkenbaar teken in, die zwarte vlag van Al-Qaeda, dat je weet dat het een Al-Qaeda sympathisant op zijn minst is. Um, en die wappert. Nou, ik wil niet zeggen overal, maar ik, ik, toen ik de grens overkwam... de eerste vlag die ik zag wapperen was de, de, de, de vlag van Al-Qaeda. Ja. Maar dat, dat gebied werd niet door Al-Qaeda beheerst... maar door de jongens die daar, die daar zitten, van de rebellen. Die respecteren de vechtkracht van Al-Qaeda. En uit respect toonden ze hun vlag. Ja. En later kwam ik bij een roadblock waar ik ook de vlag van Al-Qaeda zag wapperen. En ik dacht van, waar gaan we nou heen? Uh, maar ik was met goede mannen, dus ik vertrouwde het wel. Maar toen bleek dat ook dus stonden dat te roken en te vloeken die mannen bij die Al-Aida-vlag. Maar dat, die zeiden tegen mij van ja, het is een soort mode op dit moment. Het is ons statement van nee. alle islamitische stromingen... Tegen dat gedonder in het Westen en die beloftes en dat politieke gepraat. Ja, ja dat en, is een beetje... Ja. En, en, en, en wat betekent dat dan, die, die mode, die populariteit van uh, die, je, je uh, associëren met Al-Qaeda? Wat betekent dat voor die verhouding met tussen die oppositiegroepen? Staan die echt lijnrecht tegenover elkaar, dat vrije Syrische leger en dit soort groepen? Of wordt daar ook nog samengewerkt tegen Assad? Een nou, vraag aan Alex, zeker. maar meneer Lenders mag zich er ook mee ja. <laughs> nou ja. Ik zal het kort houden. Er wordt samengevochten door die bewegingen tegen, tegen Assad. Er wordt ook onderling door die partijen tegen elkaar gevochten. Uh, de al Qaeda groep, hè, dus de ISIS... die heeft een dorp Adana ingenomen... en het dorp Raqqa ingenomen in het noorden... waar ze gewoon niet alleen militair naar binnen getrokken zijn... maar ook de vrije Syrische leger letterlijk uitgeslagen hebben. Uh, zes commandanten hebben vermoord... en het hoofdkwartier hebben opgeblazen. Dus er wordt onderling ook gevochten... Uh, maar ze, er zijn allerlei van die mannetjes... die tussen die verschillende brigades heen en weer rijden. Uh, dat zijn vaak Syriërs van religieuze afkomst... die we kunnen praten met de Irakiën en de Tsjetjenen... die onder andere uh, voor de al Qaeda mannen strijden. Ja. En dan spreken ze samen af... we gaan nu dat vliegveld innemen... of zullen we samen dat of dat gaan doen in, in de provincie van Assad van, uh, zelf. En dan werd mij verteld door de mannen van het vrije Syrische leger. Si si leger van. En dan verschijnen die jongens van de islamisten... ook met een enorme hoeveelheid mannen. en Een enorme hoeveelheid wapens. En de bereidheid om zichzelf op te blazen... bij de voordeur van het hoofdgoed van Assad's tro tro troepen... of he, he, uh, ja. een gevangenis die ze in willen. Ja. Dus ze, ze, ze, ze, ze, ze respecteren ze enorm. Ze zijn bang voor ze. En ze zeggen allemaal, nou, ze zijn er tijdelijk... en in de toekomst gaan we ze verdrijven... Huh. Het laatste, dat valt tot de benzine of het lukt. Ja, wat denkt u daarvan, meneer Leenders? Hoe ziet dat krachtenveld eruit en hoe, hoe zou het er dus uit kunnen zien... na een eventuele val van het regime van Assad? Ja, ik denk dat het op het moment uh, inderdaad... dat er wel gelegenheidscoalities uh, ontstaan... Uh, en er zijn ook bij de grote veldslagen uh, rondom uh, Aleppo en elders... Uh, is er ook sprake geweest van een uh, nauwe samenwerking tussen... Uh, tussen de Al-Qaeda-achtige groepen en, en, de, en die van het Vrije Syrische leger. Um, maar goed, uh, dat komt natuurlijk ook voornamelijk omdat ze nu... één uh, vijand uh, mm -hmm. voor, zich, uh, voor zich hebben staan... Um, en ja, zodra dat uh, verandert, uh, doordat bijvoorbeeld het regime uh, zwakker wordt uh, of uh, besluit om uh, onder die partijen verdeel en heers uh, te, te zaaien, dan, dan kan dat wel eens, uh, wel eens gaan veranderen. Dus ik, ik, er zijn al verschillende militaire gewelddadige clashes geweest tussen, uh, tussen Jabhat al-Nusra en, en andere uh, groepen. Ik denk dat dat wel een beetje het, ja, het voorland uh, wordt voor, uh, voor de toekomst. Ja, dus wat betekent dat uh, wat u betreft voor de beslissing die op dit moment uh, voor ligt? En een van de argumenten voor niet ingrijpen in Syrië is juist dat risico dat dan allerlei Al-Qaeda-achtige groeperingen daar de overhand krijgen. Wat, hoe staat u daar tegenover? Nou, ik denk, in, ten, laten we vooropstellen dat, dat, dat, dat de situatie in Syrië... en wie de overhand heeft, op, op zich heeft dat nog niet zo gek veel... of niet alles te maken met, met wat het Westen allemaal doet of niet doet. Ik denk dat het ook een belangrijke uh, interne dynamiek heeft. Maar ik denk wel dat uh, ja, het besluit om eigenlijk met de armen over elkaar te gaan zitten uh, ertoe leidt dat, uh, dat uh, de salafistische, jihadistische milities steeds, steeds sterker worden. Um, nou, volgens nog is het vrij stabiel, die, die, die, die verdeling, hoewel dat er wel af en toe diffuus is... en, en, en, en moeilijk om die groepen uit elkaar te houden. Mm -hmm. Maar er is wel een soort uh, ja, stabiliteit... dat, dat die uh, Jabhat al-Nusra en, en andere groepen... De, in een bepaald gebied zitten. En dat lijken ze ook te doen... omdat ze eigenlijk een beetje de, de, de confrontatie met het regime lijken te schuwen. Mm -hmm. uh, en dat ze liever eigenlijk hun, hun positie consolideren in het, uh, in het noorden. Um, maar... Uh, ik denk dat voor de, wat er ook besloten wordt... Uh, een interventie, uh, aanvallen in reactie op de chemische, chem, uh, gebruik van chemische wapens... Um, uh, ik denk ten eerste dat het niet zo heel uh, dramatisch... die, die, die, die krachtsverhouding zal mee. gaan beïnvloeden. Nee. Uh, dan kunnen nog wel andere argumenten worden bedacht. Natuurlijk om het dan toch te doen... Maar Nee, Dus daarop zal het niet zoveel invloed hebben, zegt u. Nee, um, Lex, wanneer ga jij weer uh, naar Syrië en wat verwacht je daar dan aan te treffen? Nou ja, eerst maar eens kijken of, of de aanval daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Ja. Als die plaatsvindt, dan moet ik gaan kijken naar welke nieuwe dynamiek... in het noorden van Syrië, waar ik meestal naartoe ga... Uh, welke dynamiek daar ontstaat, dus of de islamisten heel boos zijn of heel blij zijn met de ja. aanval, dat kan allemaal. Ofwel dat ze onder de oorlog krijgen tussen de rebellengroeperingen over het feit: ben je met de Amerikanen of ben je tegen de Amerikanen? Zal ik maar zeggen. Vanuit die religieuze insteek. Ja. Als dat gebeurt, ja, dan is het vrij ongezond om als Hollandse jongen daar een beetje tussendoor te gaan wandelen. <laughs> uh, als de situatie is zoals die nu is, want ik ben er inderdaad vorige week geweest. Uh, de, de, de balans tussen de islamisten en het vrije Syrische leger is nog die mate. Dat het beeld wat we in het westen hebben daarvan. Al-Qaeda groter is dan ze in werkelijkheid zijn. Ja. Het, is een, het zijn, laten we zeggen, 6.000, 8.000, misschien 10.000 strijders in okay. heel Syrië. En de Syrische uh, uh, um, opstandelingen, zeg maar, met z'n allen zijn er wel heel wat meer. Oké. Okay. Hartelijk dank, Lex. En uh, nou, als je gaat, doe voorzichtig. Uh, Reinhard Leeners hier ook. Bedankt. En wij gaan. Iets heel anders. Weer een stad aanprijzen als culturele hoofdstad. Zangeres Elske de Wal woont al jaren in Leeuwarden. Elske, goedenavond. Nee, Elske, niet goedenavond. Je krijgt één minuut. Waarom moet Leeuwarden culturele hoofdstad van 2018 worden? Go! Als bewoonster van Leeuwarden en natuurlijk geboren en toch Fries... Uh, denk ik dat Leeuwarden heel erg veel te bieden heeft op het gebied van muziek, cultuur, theater en um, kunst. En ook uh, vooral uh, hele mooie oude gebouwen in de stad zelf. En um, natuurlijk is de Friese taal ook een belangrijk onderdeel van... Um ...culturele hoofdstad van... Uh, van uh, ...en ik denk gewoon dat uh, Leeuwarden en uh, Friesland uh, ook nog heel veel te leren valt... ...op het gebied van uh, cultuur en, en alle dingen die ze nu aan het ontwikkelen zijn. Dus daar mag een hele hoop geld naartoe om, uh, om te zorgen dat het... Uh, ja, dat het echt uh, een culturele hoofdstad wordt in 2018. En uh, ik, uh, ja, ik woon er met heel veel plezier. En uh, ik, hoop, ik hoop gewoon echt uh, dat uh, iedereen op Leeuwarden gaat stemmen natuurlijk. Oké. Okay. Best lange minuten, Je hebt nog tien seconden. Oh, maar dan ben je niet. Nou, Leeuwarden, Leeuwarden, Leeuwarden. <laughs> en natuurlijk, de finish van de Elfstedentocht is natuurlijk niet te vergeten. <laughs> nou, ja, jij hebt hem gehaald in ieder geval. Dankjewel. Alsjeblieft. <laughs> ja, dat was ernstige geval. Het is een beetje een, een uh, rare achtbaan vanavond. Maar we gaan weer naar een heel ander... Uh een hele andere toon. Morgen doet de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland... een belangrijke uitspraak in een zaak rond de val van Srebrenica, juli 1995. De vraag is namelijk of de Nederlandse staat aansprakelijk is... voor de dood van drie moslimmannen die door Dutchbed op 13 juli van dat jaar... uit de compound van Dutchbed werden weggestuurd. Welkom, Dion van der Berg, medewerker van IKV Pax Christi. Goedemorgen. Um, ja, het gaat om, om drie mannen die op die compound waren. Eén werkte daar als elektricien en de andere uh, waren familie van een tolk. Um, wat was precies hun relatie met Dutchbed toen? Nou, de, de elektricien was in dienst van Dutchbed... en had eigenlijk dus ook met de, de lokale staf, zoals dat heet... geëvacueerd moeten worden, samen met de Nederlandse soldaten. Het is een misverstand geweest, is ook toegegeven... Uh, door Karelmans en zijn plaatsvervanger Franken. Dus dat was uh, noodlottig, want die man is vermoord. Ja. Um, de andere, de vader van Hassan Hanovic, de tolk... en zijn broer Mohammed, uh, die zaten daar ook... Hij heeft gepleit dat ze ook zouden mogen blijven. Dat ze zouden hebben mogen vertrekken met de dusbetters. Uh, en dat is geweigerd. Dus die zijn weggestuurd. Als laatste van de vluchtelingen zijn ze weggestuurd op het moment... dat heeft de rechtbank ook eerder gezegd, het hof... dat duidelijk was dat waarschijnlijk groot leed hen zou overkomen... dat ze waarschijnlijk vermoord zouden worden. Ja, want om de situatie helder te krijgen... op dat moment waren er al zo'n 5000 mannen van de compound, afgehaald door de Bosnische Serviërs. Mensen, er Mensen, waren er ruim ja, 25.000 ja. om de compound, ja. om het kazerneterrein. Die waren ja. al de, in 24 uur uh, afgevoerd, gedeporteerd. 5.000 mannen en vrouwen op de compound zijn toen weggestuurd. En zij waren de laatste. Ja. Ja. Nou zegt de Nederlandse staat, die verweert zich tegen dat die verantwoordelijkheid... met de stelling dat de militairen van Dutchwet onder vlag van de Verenigde Naties handelden... en dat de staat dus niet verantwoordelijk is ja. voor hun optreden. Nou, de, de, de rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens. Uh -huh. Het Hof niet, daarom is het nu bij de Hoge Raad. Waarom Klopt. was het Hof het er niet mee? Omdat het Hof heeft aangetoond dat er feitelijk een lijn was. Een bevelslijn vanuit de VN, maar ook een eigen lijn. Vanuit Nederland, dat is ook duidelijk. Nederland stuurt twee hele hoge militairen naar Zagreb om te overleggen met de hoogste baas van de VN, Jean Vier. Mm -hmm. Op een bepaald moment is er een Nederlandse generaal in Sarajevo, Nicolai. Die zegt dat hij onderhandelt namens de VN en ook met volmacht van de Nederlandse regering. Dus Nederland ging zich daarmee bemoeien en daarom zegt het Hof, heeft het Hof gezegd... zijn zowel de VN als de Nederlandse staat in principe aansprakelijk. Ja, en dat, dat gaat dan over het, het niveau in, in Sarajevo, zegt u, Nicolai. Eh, maar eh, het, het gaat ook over het feit dat terwijl uh, die andere mannen, die, die grote groep door de Bosnische Service weghaalt, deze mensen door de Nederlanders daar zijn weggestuurd, of niet? Ja klopt. ja, klopt. Dat ze zijn weggestuurd op het moment dat duidelijk was... wat hen waarschijnlijk zou overkomen, dat is een van de hoofdlijnen van... Uh, het eerdere besluit van het hof. Ja. Ja, ja. Uh, wat denkt u dat de Hoge Raad gaat doen? Morgen? Ik hoop, ik weet het niet. Ik hoop dat de Hoge Raad het, uh, de, het eerdere oordeel van het hof uh, zal onderstrepen. Mm -hmm. uh, dat is een erkenning van de feiten. En dat betekent dan dat er herstelbetalingen moeten worden overeengekomen. Uh, en wij hopen dan ook, we zullen actief bepleiten... dat de regering daar dan ook een excuses aan toevoegt. Ja. Uh, dat lijkt ons geboden. Als je dan naartoe gaat om mensen te beschermen en dat lukt niet... Dat komt niet alleen door ons, er zijn vele factoren... maar je gaat er naartoe om mensen te beschermen, dat lukt niet. Nou ja, dan moet je ook uh, dat durven confronteren... en ja. daarvoor excuses aanbieden. En als, dat het hof, uh, als de Hoge Raad niet meegaat met het Hof? Ja, uh. nou dan, dan zijn er nog allerlei details juridisch. Uh, in ieder geval wat dan dus zou gebeuren... is dat waarschijnlijk uh, de nabestaanden de stap gaan zetten... naar het Europees Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg. Wat er anders natuurlijk wel ook speelt is de Hoge Raad nu gaat als laatste Nederlandse rechter zich hierover buigen. Ja. Dan ligt de bal dus weer bij de politiek. De politiek heeft tien jaar lang gezegd... wij kunnen nu geen uitspraken doen, want de zaak is onder de rechter. De politiek bemoeit zich niet met lopende rechtszaken. Maar dan kan de politiek de initiatief nemen. De moed, nemen. moed en, de, en de politiek kan laf doen en zeggen... nou oké, okay, we hoeven niks te doen van de Hoge Raad. Stel dat de, mm -hmm. de Hoge Raad dat zou besluiten. Dus we doen ook niks... Dat zou ik laf vinden, zeker. Ik, ik gebruik dat woord bewust. De politiek heeft een eigen verantwoordelijkheid... Okay. om politiek ook te wegen, om ethisch te wegen... en ook dan, met erkenning van de feiten, mm -hmm. zou dat moeten inhouden... dat ook al is het niet geboden door de rechtbank... dat wat ons betreft de regering toch herstelbetalingen en excuses zou moeten aanbieden. Ja. Aan de telefoon hebben we ook Winston Moenga. Hij is Dutchbetter en ten tijde van de val was hij in Srebrenica. Goedenavond, meneer Moenga. Goedenavond. Wat hoopt u dat morgen de uitspraak zal zijn? Nou, ik hoop, uh, net wat er gezegd is, uh, dat, um, ja, dat uh, uh, ja, er staat aanspraak gesteld wordt. Dus dat de ja. Hoge Raad dat, uh, het oordeel van het Hof overneemt. Ja. Um, u, u hebt een, een paar jaar na de val van de enclave gezondheidsproblemen gekregen. Wat, ho, hoe, hoe is dat precies gegaan met u? Wat, wat was het dieptepunt eigenlijk? Nou ja, het dieptepunt was dat je eigenlijk uh, alles, maar dan ook echt alles kwijtraakt... En uh, nou ja, diep in de schulden komt, uh, problemen op ja, sociaal vlak, uh, totaal geïsoleerd raakt... Um, ja, die problemen, dat is het eigenlijk. Dus ja. je bent eigenlijk compleet wrak. Ja. U, bent er, u bent er nu weer op, hè? u werkt als rijschoolhouder. Um, ja. Een maand geleden kreeg een voormalige collega van u... die ook schade leed als gevolg van, van de nou ja, posttraumatische stress... noemen we dat ja. naast Gebrenica, een schadevergoeding van Defensie. We hebben ja. begrepen dat u daar ook over in gesprek bent... Met, met advocaat Knoops, klopt dat? Dat klopt wel, ja. ja, dat ja. Klopt. Want u ja. zou ook een schadevergoeding willen? Ja, ik, uh, ik ben van mening dat D.M. Um, um, maat, ja... Uh, dat is dat die wat, collega, wat, ja. Dat is de collega, ja. Um, wat hem toekomt, dat, dat mij ook toekomt. Ja. Dat, dat is mijn mening. Uh, want ja, ik heb uh, precies hetzelfde meegemaakt. En dan verschillen natuurlijk wel een beetje, want uh, de terreinen verschilden waar wij daar zaten. Maar ja, uh, de val is de val. En uh, daarna ja, heb ik ook allemaal ellende meegemaakt. Ja. Dus ik zou niet weten waarom daar verschillen in zou moeten zitten. Jon ja. Ja. Um, van den Berg, die uitspraak uh, morgen gaat expliciet over deze drie mannen. Hè. Um, het zegt niets over uh, de, de, de andere slachtoffers, degene die binnen en, en buiten de compound waren. Uh, en ook niet over die, die Dutchbatters dus. Klopt, dat zijn juridisch uh, grote verschillen. Uh, het is wel de vraag of, je, als je gaat kijken naar de politieke verantwoordelijkheden en de ethische dimensie, hoe groot die verschillen dan dan uiteindelijk zouden blijven. Ik, ik zou het gepast vinden als de Nederlandse regering... een vorm zoekt voor een gebaar aan allen En dan bedoel ik inclusief de Dutchbatters. Ik vind het prima dat de Dutchbatters nu ook toegang U vindt toegang het terecht zijn. dat die is worden terecht. Wij uit. sturen als Nederland soldaten een oorlog in. En dat moet je heel goed doen. En dan moet je ook de nazorg goed regelen. En als dat niet helemaal adequaat is... dan is het terecht dat je dat compenseert. Het ja. zou wel heel verrang zijn als Nederland de regering... wel compensatie mogelijk acht voor de Dutchbatters... die getraumatiseerd ja. terugkomen en niks te bieden heeft aan de familieleden van 8000 mannen die vermoord zijn. Ja. Ik bedoel, ja, ik dat ik levert wel een spanning op die ik persoonlijk als burger onverdraaglijk zou vinden. Ja, meneer Moenga? Ja. ja, daar ben ik het uh, helemaal mee eens, ja. Ja, ja. U, u vindt ook dat uh, de staat gewoon zijn verantwoordelijkheid moet erkennen en... Uh, van allen. Ja. ja, u vindt ook wat uh, uh, Dion van den Berg eerder zei... dat zelfs als de Hoge Raad morgen uh, de staat niet verantwoordelijk acht... dat de politiek ja. dan toch zou moeten zeggen... wij gaan schadevergoedingen ja. betalen. Absoluut, ja. absoluut, ja, ja. ja. Denken, denken veel van uw oud-Dutchbed-collega's er zo over? Ja, uh, zeker uh, degenen die in de problemen geraakt zijn. Ja. Dus ja, en het is, het, is, het is heel wrang dat het is nu 2013 is. En dat we uh, nu nog hierover moeten praten, dat is, dat is, dat is eigenlijk schandalig. Ja. Als ik dat uh, zo mag zeggen. Uh, dus ja, ik hoop dat er morgen toch wel een, uh, een uitspraak gedaan wordt waarvan hij zegt, nou ja, dat is uh, toch wel... Ja, dat, dat is wel goed. Ja, boek moet dicht, wat u betreft. Ja, het duurt wel heel lang zo, hè? Ja. Goed, nou ja, morgen komt er dus in ieder geval... een, uh, een belangrijke uitspraak van de Hoge Raad. Ja. En daarna is het wellicht duidelijk of anders uh, aan de politiek. Hartelijk dank, uh, meneer Moonga. Hartelijk okay. dank, Dion van den Berg van uh, IKV. Gedaan, Pax Christi. En wij hebben nog een laatste culturele hoofdstad-bepleiter in de uitzending... namelijk Frits Pits, geboren Eindhovenaar. Je krijgt als laatste, Frits, één minuut om jouw stad... of eigenlijk de hele provincie Brabant aan te prijzen... als culturele hoofdstad 2018. Je tijd gaat nu in. Ja, het is Brabantstad, maar Eindhoven wel als uh, belangrijkste en middelpunt kracht daarvan. Eindhoven is een stad met, uh, met veel uh, innovatieve geschiedenis. En dat maakt de stad ook zo bijzonder. Daar gaat een bepaalde energie van uit. Die energie is voelbaar. Die is voelbaar voor mij geweest al toen ik kind was. Om mij heen waren de uitvinders of van uh, televisies of van uh, liften... waarmee televisies uit een bank kwamen. Of van een, uh, een projector waarmee uh, ook nog een Oscar in Amerika is verdiend. Of uh, van robots of auto's ...allemaal bedacht door techneuten die ook werkzaam waren bij Philips. Uh, daar waren natuurlijk ook industriële vormgevers bij. Dus die hele stad die heeft altijd, vanaf het begin af aan, uh, ja, ge gevonkeld van de vernieuwing. En die vernieuwing inspireert niet alleen uh, de technische mensen... ...maar ook kunstenaars, vormgevers. En dat, uh, ja, die, die, die energie... Die, die, die, die, dat, oh, is het voorbij? Ja, uh, maak, volgens mij was Eindhoven je nog eens. lang niet klaar. Nee joh, ik ben net begonnen. Elke ik okay. heb geen idee wat een minuut betekent op de radio, hè? Nee. Zo, nee, nee, nee, Nee, nou ja, goed. In ieder geval, uh, Eindhoven moet het worden, Chris. Dag. Volgens mij heb je dat goed verteld. Dankjewel, Frits. Oké, okay. Ja. Nee, het is een vak, Radio. Ja, uh, goed, Frits Spits heeft uh, zijn geboortestreek uh, aangeprezen. En daarmee uh, kijken wij ook met spanning naar die uitslag morgen. Naar wat wordt de culturele hoofdstad van Europa. Zometeen na dit oog, Casaluna. En morgen is er weer een oog. En het lijkt zomaar een gewone vrijdag, want dan zit hier weer Thijs van der Brink.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 De programma's konden nu gerealiseerd worden binnen de eigen muren. De NTR Radioprijs 2013. Holy shit nou, Wij waren de 13e, hè? doodsbang. Hier, ketting. Het mooiste. En wat deed je daar? Ik, Ik was een zanger. <laughs>